zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. En straks in dit NOS Radio 1 Journaal nieuws over misstanden in slachthuizen. Staatssecretaris Dijksma wil er graag wat aan doen. Eerst krijgt u het NOS-journaal van Martijn van Beek. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, de Republikein Bener, steunt het voornemen van president Obama om militair in te grijpen in Syrië. Hij roept zijn collega's op om hetzelfde te doen. Ook de leider van Obamas eigen democratische partij Pelosi steunt hem. Boehner had vanmiddag een ontmoeting met de president. Hij vindt net als Obama dat er een Amerikaanse reactie moet komen op het gebruik van chemische wapens in Syrië. Ook vindt hij dat Amerika zijn bondgenoten moet laten zien dat de Verenigde Staten ingrijpen als dat nodig is. Boehner was vooraf kritisch over ingrijpen in Syrië, zegt correspondent Wessel de Jong. Dat hij nu opeens zo onomwonden zijn steun uitspreekt is zeer bijzonder. Ik durf nog niet te zeggen of die stemming in, uh, in het congres... nu een gelopen race is voor Obama. Maar hij is echt wel een heel stuk dichter bij goedkeuring nu op dit moment. De oppositie in de Tweede Kamer is kritisch over plannen van het kabinet... om de kindregelingen te versoberen. Het kabinet is onder meer van plan de kinderbijslag voor oudere kinderen... in stappen te verlagen naar het bedrag voor kinderen tussen 0 en 5 jaar... D66 en GroenLinks, die belangrijk kunnen zijn voor een meerderheid, zijn ontevreden. D66 vindt dat er nog steeds te veel wordt bezuinigd op kinderopvang en dat liever meer geld gezien voor onderwijs. Ook GroenLinks wil meer investeringen in kinderopvang. De partij zegt verder dat minima erop achteruit gaan. Het CDA vindt het een nivellerend plan en de ChristenUnie vindt dat het kabinet gezinnen de rekening van de crisis laat betalen. In Nederland wordt 4% van de sporters benaderd om wedstrijden te manipuleren. Dat blijkt uit een enquête naar het zogeheten matchfixing onder ruim 700 sporters. Hoogleraar criminologie Spapens vroeg de sporters die benaderd waren... of ze op het verzoek om te manipuleren zijn ingegaan omdat het een relatief klein percentage is... hebben we daar natuurlijk niet uh, hele gedetailleerde antwoorden op gekregen. Van de mensen die uh, die vraag hebben ingevuld... Uh, geeft de meerderheid aan dat uh, ze niet op dat verzoek zijn ingegaan. En uh, slechts een klein aantal zegt dat uh, wel te hebben gedaan. Verder zei 1 op de drie sporters... dat matchfixing zich waarschijnlijk heeft voorgedaan in de eigen omgeving. 8% kent sporters die zijn benaderd... om wedstrijden te manipuleren voor geld... De ondervraagden zijn sporters die doen aan voetbal, tennis, basketbal, boksen en draf- en rensporten. Vorige week werd al bekend dat in 2009... vier wedstrijden in het betaalde voetbal in Nederland zijn gemanipuleerd. Nederland gaat misschien een bijdrage leveren aan de VN-Vredesmacht in Mali. Afgelopen weekend is een delegatie van militairen en medewerkers van buitenlandse zaken en justitie... naar de hoofdstad Bamako afgereisd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn... De VN-vredesmacht, onder leiding van Ard minister Koenders, is sinds 1 juli actief in Mali. Het kabinet liet voor de zomer al weten dat het op een Nederlandse bijdrage studeerde. Het Openbaar Ministerie begint geen onderzoek naar Jorge Sorgieta, de vader van koningin Maxima. Het OM vindt dat eventuele opsporing en vervolging in Argentinië moet plaatsvinden. De advocaat Lisbeth Zegveld had in januari van dit jaar aangifte gedaan omdat er nieuw bewijs zou zijn dat Soriqueta, ten tijde van het Fidela-regime... op de hoogte was van mensenrechten schendingen in Argentinië. Volgens het OM lopen er in Argentinië verschillende onderzoeken... en strafzaken naar misdrijven uit die tijd. Zegveld zou daarom in Argentinië aangifte moeten doen, zegt het OM. Volgens Zegveld is het OM nooit serieus van plan geweest... om de aangifte in behandeling te nemen. We hebben steeds geprobeerd te reageren op de argumenten die, die wij kregen. De redenen om het niet te onderzoeken... Uh, daar hebben we uh, naar ons idee inhoudelijk op geantwoord, met goede argumenten. Maar ja, het, het debat verschuift steeds naar een ander vlak. Uh, ja, ergo, men wil natuurlijk niet. Zegveld stapt nu naar het gerechtshof om alsnog vervolging af te dwingen. Het weer, zonnige periode, maar soms ook wat bewolking. Vanavond en vannacht klaart het verder op. Het koelt af tot 12 à 16 graden en er is kans op nevel of mist. Morgen overdag vrij zonnig, dan wordt het 23 tot 27 graden. Ook donderdag en vrijdag zonnig en nog iets warmer. In het weekend kans op een regen- of onweersbui. U krijgt de verkeersinformatie. Kees Kwaks. Op de A7 in Herenveen Groningen staat 6 kilometer. Het is daarna slijp van de ongeluk bij Marum. De rest van de file staat voor een groot deel bij de regio Rotterdam. Het is een rommelige avondspits daar. Veel ongelukken zijn er gebeurd. De A13 vanaf Rotterdam naar Den Haag voor Delft-Zuid 7 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... Op de parallelbaan en op de hoofdrijbaan vielen zo'n 12 kilometer vanaf knooppunt Ridderkerk. Allerlei ongelukken op de parallelbaan en ook op de doelgroepenstrook. Er zijn wat rijstroken dicht. Op de A16 tussen Ridderkerk en de is de linkerrijstrook dicht. En op het spoorvertraging tussen Steenwijk en Wolvenga, daar rijden geen treinen na een aanrijding. Reizigers lopen een uur vertraging op. U ziet als webwinkeleigenaar drempels bij het verkopen van uw kwetsbare producten. Wij zien oplossingen om al uw producten veilig te versturen. Kies ook voor de andere kijk op de zaak. Ga naar postnl.nl slash de andere kijk. Lieve mensen, bedankt. Ook het MT dat ons deze kans gaf. We zijn enorm trots op de duurzame productielijn in Cousinacar. We hebben hier en daar keihard aan gewerkt en er komt nog een vestiging.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 Kijk op volkswagen.nl actie. Het NOS Radio in Journaal. Lucella Carasso. Een man van 70 stond vandaag voor de rechtbank... omdat hij zijn moeder heeft geholpen van 99 bij zelfdoding. En dat mag niet. Ja, zo nu en dan heb je een zaak die uitstijgt boven uh, het feit zelf een advocaat straks meer over deze zaak. Hoe de eerste dag van het proces verliep. Eerst uh, de kinderbijslag. Die gaat fors omlaag. Voor kinderen boven de zes. Ook gaat het mes in het kindgebonden budget. Er gaat de schoolboeken verdwijnen. Dat heeft minister Asscher van Sociale Zaken vandaag allemaal bekendgemaakt. Peter Blok, onze verslaggever in Den Haag. Uh, Peter, heb je, uh, het zijn ontzettend veel regelingen die worden aangepakt. Uh, de leeftijden verschillen. De bedragen verschillen. Heb jij nou een goed beeld gekregen hoeveel... Ouders er gemiddeld op achteruit gaan? Ja, bijna alle vaders en moeders gaan er de komende jaren fors op achteruit. Moeten flink inleveren. Nu krijg je steeds meer kinderbijslag als je kinderen ouder worden. Nou, dat wordt in de toekomst een vast bedrag van 191 euro per kwartaal. En dus uh, voor alle kinderen. Nu krijg je bijvoorbeeld nog 273 euro als je kind op de middelbare school zit. Nou, dat scheelt ruim 80 euro per kwartaal, 320 euro per jaar. En dan verdwijnen ook nog eens de gratis school. Boeken, tel dat dan allemaal bij elkaar op. Dan kost het je al snel uh, 600 euro per jaar. Ja, en dat moet uiteindelijk een bezuiniging opleveren. Ja, van bijna een miljard. Uh, ja. Ruim 800 miljoen. Ja. En de regeringspartijen VVD, PvdA, die steunen het. Maar hoe reageren de andere partijen? Want je hebt natuurlijk die Eerste Kamer. Ja, die is heel belangrijk voor het voortbestaan van dit kabinet... en het welslagen van dit soort wetsvoorstellen. Nou, de meeste politieke partijen staan niet te juichen... bij die nieuwe bezuinigingen op de kinderbijslag... en de kinderopvangtoeslag. De kinderbijslag gaat de komende jaren dus fors omlaag. Daarmee hoopt als je dus die 800 miljoen te bezuinigen. Nou, het CDA, ChristenUnie, SGP, die zijn er allemaal tegen. Het CDA vindt dat gezinnen al genoeg hebben moeten bloeden... door alle Bezuinigingen die al zijn uh, ingevoerd en uh, aan zitten te komen... en alle belasting- en premieverhogingen. CDA-Kamerlid Pieter Heerma. Ja, ik moet toch uh, vaststellen dat hij helaas niet heeft geluisterd... naar onze fundamentele kritiek op deze plannen. Nou, we hebben nog steeds heel veel bezuinigd op kinderopvang. Er uh, is nog steeds geen extra geld voor onderwijs. Dus uh, dat, dat maakt mij niet enthousiast. Kijk, als wij offers vragen van ouders of van studenten... wordt er ook gewoon investeren in kinderopvang, in scholing, in onderwijs bij. En dat ontbreekt... Ja, D66 heeft daar natuurlijk anderhalf miljard voor vrijgemaakt. En uh, dat ontbreekt bij dit kabinet nog steeds. Ja, en dus uh, is D66 tegen... het was niet CDA-Kamerlid uh, Pieter Heerma die... Uh Konden we even niet vinden. Wel D66, Kamerlid Steven van Weijenberg. En D66 en GroenLinks. Ja, daar hoopte Asje op. Daar hoopt hij steun vandaan te krijgen. Ja, die, die zijn dus uh, kritisch, dat hoorden we. Want uh, ja, uh, er wordt wel degelijk dus bezuinigd op kinderopvang. En dat uh, wil D66 niet. Nou, um, de regeringspartijen die steunen dus wel D66 en GroenLinks. Die hoopt Asje nog wel te kunnen overtuigen. Nou ja, dat is natuurlijk aan die, die partijen zelf. En zij zullen, uh, en dat, dat hoort ook zo bij politieke partijen... het voorstel op zijn merites gaan beoordelen. Wat vinden ze goed? Wat vinden ze niet goed? Heeft u nog wisselgeld? Uh, we hebben denk ik laten zien dat zolang we de, de hoofddoelen overeind houden... er uh, met ons altijd te praten valt. Uh, het is niet zo dat, dat mensen moeten tekenen bij het kruisje. Integendeel, ik ben juist geïnteresseerd in verbeteringen... die andere partijen kunnen aanbrengen. Dat geldt ook voor D66 en GroenLinks. Ja, Dus dit voorstel gaat het halen? Daar gaat u vanuit? Anders had ik het niet ingediend. Ja, dus uh, als je die, uh, die hoop D66 en GroenLinks nog over de streep te kunnen trekken. Maar dat zal dus de komende weken moeten blijken of dat echt het geval is. Peter Blok was dat vanuit Den Haag. Dan staatssecretaris Dijksma van Landbouw. Zij willen toezicht op de slachthuizen drastisch verbeteren. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer. Bedrijven gaan bijvoorbeeld eerder boete krijgen, boetes krijgen... in geval van misstanden en uh, worden ook eerder stilgelegd. Bijvoorbeeld als keurmeesters of dierenartsen geïntimideerd worden. Uh, Rinke van den Brink, onze redacteur Gezondheidszorg. Uh, want dat is een van de grote problemen, dat, dat keurmeesters geïntimideerd worden. Nou, dat schijnt inderdaad voor te komen. Deze brief komt twee dagen voor een uh, uitzending van het onderzoeksprogramma Zembla van de Fara. Die hebben veertien uh, klokkenluiders gesproken, waarvan er acht in die uitzending zitten. Die heb ik gezien. En daar zijn ook twee keurmeesters bij die vertellen dat zij hun werk niet kunnen doen... om een aantal redenen, waaronder uh, dat ze bedreigd en geïntimideerd worden... als ze een band stop willen zetten. Dat kost namelijk geld aan het bedrijf. Uh, karkassen waarvan zij zeggen, nou, die ziet er niet fris uit, die moeten we bekijken in 9 van de 10 gevallen gebeurt dat gewoon niet. En ze kunnen daar geen melding van maken, want hun directies willen dat niet. Dat is niet zo heel gek, omdat die, uh, de instantie die die keuringen verricht... de Raad van Toezicht daarvan bestaat uit vertegenwoordigers van de vleesindustrie. Dus het is slager keurt zijn eigen vlees. En nu is het wel vaker zo dat politici uh, ad hoc reageren op uitzendingen, maar nu dus voordat iets nog is uitgezonden, um, is dat om, om Zembla dan de passen af te snijden? Of hoe, hoe moet ik nou, dat zien? is niet duidelijk. Er, er liep een onderzoek van de VWA de Nederlandse voedsel- en waarautoriteit naar hun eigen functioneren in de vorige uh, vleesfraude, paardenvleesgate. Hè. Um, uh, er lopen nog allerlei andere onderzoeken. Dus er gebeurt van alles op dat gebied. Het onderzoek is gisteren bij de minister gekomen. Van de, en vandaag heeft ze dat aan de Kamer gestuurd. Het is wel heel toevallig dat het net twee dagen voor die uitzending van Zembala komt. Waarvan de VWA op de hoogte is. Omdat ze een commentaar zijn gevraagd uh, op, op wat uh, gesignaleerd wordt. Maar in ieder geval gaat uh, Dijksma daar iets aan doen. Rinken van de Brink was dat. In de Ochtend en Avondspits, het NOS Radio 1-journaal. In Washington, Washington gingen de uh, ontwikkelingen deze middag vrij snel. Obama uh, krijgt steeds meer politieke steun voor een militaire actie tegen Syrië. Klein uur geleden sprak John Boehner, dat is de republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Die sprak zijn steun uit voor een aanval. Ik ga de voor actie ondersteunen. Ik geloof dat mijn collega's deze actie ondersteunen. We have enemies around the world that need to understand that we're not gonna to tolerate this type of behavior. Bener zei: ik ga de presidents wens voor actie tegen Syrië steunen. Ik geloof dat mijn collega's dat ook zouden moeten doen. We hebben vijanden die moeten begrijpen dat wij dit soort gedrag niet accepteren. En dan verwijst hij naar de gifgasaanval die volgens Amerika in ieder geval door Assad is gepleegd. De leider van de Democraten, Nancy Pelosi, sloot zich vervolgens aan bij Bener. I am hopeful as the American people are persuaded that this action happen that Assad did it this is behavior outside the circle of civilized human behavior and we must respond. Ja, er moet een antwoord komen vindt Pelosi. Wessel de jong onze correspondent over deze laatste ontwikkelingen in Washington. Ik durf nog niet te zeggen of die stemming in, uh, in het congres... nu een gelopen race is voor Obama. Maar hij is echt wel een heel stuk dichter bij goedkeuring nu op dit moment. Ja, want dan gaat het natuurlijk straks ook over het prestige van Bener. Heeft hij ook nog iets gezegd over... of die plannen van Obama dan misschien zijn gewijzigd onder zijn druk? Heeft hij zich uitgelaten over, over die aanval? Nou, dat werd gisteren al een beetje duidelijk toen Obama een bijeenkomst had met twee andere republikeinen, met McCain en met uh, Lindsey Graham. En in die bijeenkomst zou de president al hebben toegezegd uh, dat hij zijn strategie toch wat verder had uitgewerkt. Dat hij bereid is toch ook de uh, Free Syrian Army wat, uh, wat meer te steunen. Dat is natuurlijk wat veel uh, republikeinen, althans een aantal republikeinen willen. Is dat uh, die aanvallen ook echt uh, deel zijn van een bredere strategie. Dat ook echt, uh, dat ten val wordt gebracht. De nou, president is in principe is dat niet van plan... maar heeft nu toch toezeggingen gedaan... Dat hij, uh, ja, dat hij die rebellen in ieder geval actiever gaat steunen nu. En dat vindt McCain belangrijk, maar vond Bainer dat ook belangrijk, denk je? Dat heb ik Bainer niet met zoveel woorden horen zeggen in ieder geval. Ik heb Bainer alleen horen zeggen dat hij, dat hij dus zijn steun uitspreekt... en dat hij vindt dat zijn collega's ook hetzelfde moeten doen. Het is toch een beetje een, een ongewone stemming, uh, dit die er straks aan zit te komen. Uh, zoals Nancy Pelosi die ook sprak, zei... ja, dit wordt geen geval van whipping, maar een geval van discussie. Uh, en dat geldt waarschijnlijk voor beide partijen, dat de partijen hun, hun, hun, hun, hun, hun parlementariërs dus eigenlijk niet onder druk gaan zetten. Niet gaan dwingen om een bepaalde stem uit te brengen. Omdat het daarvoor een veel te, een, een veel te grote gewetensvraag is. Eigenlijk, zeg maar. Vandaar dat ze dus niet die partij, die gebruikelijke partijdiscipline toepassen. Maar dat zei die dus nu wel toch. Dus hij speelde wel op hun, hun, hun geweten dat hij toch wel hoopt dat uh, uh, ja, de rest uh, ook de president Volg. gaat steunen. De grootste vragen zijn eigenlijk die hier leven: is. Ja, uh, leuk een paar kruisraketten afschieten, maar, maar wat dan. dan? Wat is uw strategie? En dat is natuurlijk een van de problemen. Obama heeft altijd gezegd: ik, ik, ik, ik wil een politieke oplossing voor Syrië. Maar ja, dat, dat einddoel, een politieke oplossing en het afvuren van die raketten, daar zit eigenlijk natuurlijk geen verband tussen. Dat is die kritiek. En daar... Daar, ja, daar moeten de ministers moeten zich uit gaan redden. Hè. Er zijn zometeen nog meer bijeenkomsten... waarin Kerry en Hegel uh, zometeen spreken in de Senaat. En dat is, denk ik, de belangrijkste vraag die ze krijgen. Ja, nog even die stemming. Die, die staat nog steeds voor begin volgende week, is het... Er staat nog geen datum, is nog geen datum vastgesteld. Maar in principe is het, het huis van de afgevaardigden... waar dus John Boehner de, de voorzitter van is... Uh, gaat de 9, de 9 september gaan ze weer aan de slag. Dus misschien zelfs de dag zelf of de dag daarna. Uh, als nu, het, nu dat John Boehner zichzelf zo duidelijk heeft uitgesproken... denk ik wel eens dat het allemaal heel erg snel zal ja, kunnen gaan zeker. volgende week. Wessel de Jong, dank je wel vanuit Washington. Dan de verkeersinformatie. Kees Kwaks. De avondsbits, Het einde begint in zicht te komen. Een goede 40 kilometer file nog. De langste file is op de A12, Utrecht-Den Haag bij Zevenhuizen, 5 kilometer. De drukte blijft bij Rotterdam door een aantal ongelukken. De A16 vanuit Breda. Verknopen de Brechtseplein 8 kilometer op de hoofd tot parallelbaan. De linkerrijstrook is dicht. En op de A27 Utrecht-Breda voor de brug Gorkum 5 kilometer. En nog altijd geen treinverkeer tussen Steenwijk en Wolvengaan. Na een aanrijding betekent voor reizigers een uur vertraging. Het is 17 minuten over zes. De 70-jarige Albert Heringa stond vandaag voor de rechtbank... om zich te verantwoorden voor de hulp bij, zijn, bij de zelfdoding van zijn moeder van 99 jaar. Zij vond dat het leven klaar was, maar dat is wettelijk gezien geen reden voor euthanasie. De rechtszaak trekt veel belangstelling, vooral ook van medestanders van Heringa. Buiten bij de rechtbank staan, voordat de zitting begint... de sympathisanten van Albert Heringa. Uh, nou, ik denk dat dit een heel belangrijk proces is... Om, uh, wat als basis kan dienen om het uiteindelijk uit het wetboek van strafrecht te halen. Hulp bij zelf. Hulp en dan ja. komt de man waar het om gaat onder applaus aangelopen. Meneer Heringa, wat verwacht u ervan? Succes, meneer Heringa, succes. Ik wacht af. Volgens een advocaat Willem Anker is het een bijzonder proces... Uit succes. Het is een uh, bijzonder proces met principiële trekken. Ja, zo nu en dan heb je een zaak die uitstijgt boven uh, het feit zelf. Het gaat natuurlijk wel om uh, Albert Heringa en of het feit te bewijzen is. Maar je moet bij deze casus dus ook verder kijken dan de zaak Heringa. Dus je kijkt over deze zaak heen naar de toekomst. Want het gaat niet alleen om de schuldvraag vandaag. Die staat wel vast. Het handelen van Heringa is op video vastgelegd en uitgezonden op televisie. Het gaat veel meer over het probleem van mensen die het leven moe zijn... en hulp nodig hebben om er een eind aan te maken. Vandaag kwamen daarvoor getuigen aan het woord. Bijvoorbeeld Henk Manschot, ethicus en jarenlang lid... van de regionale toetsingscommissie Euthanasie... die eerst het probleem neerzette. Ik denk dat uh, die uh, oudere mensen... Met... Persistente doodswens, gefundeerde doodswens, autonome doodswens. Dat die in een onoplosbaar, moreel dilemma terechtkomen. In het geval van Albert Heringa hielp hij zijn 99-jarige moeder... bij het verzamelen en innemen van een overdosis medicijnen. En dat moest hij zelf doen, want hulp van artsen was toen ondenkbaar. Uh, een deel van de artsen uh, legt een persoonlijke grens. Dus je kunt een vraag krijgen... Je kunt het invoerbaar vinden en je kunt als dokter zeggen, en daar ligt voor mij persoonlijk de grens. Dat hoeft niet alleen ten aanzien van een geloofsovertuiging, maar dat kan ook ten aanzien van een, een, een persoonlijke norm en waarde zijn. Als je nou even heel realistisch bent, als dus je kijkt naar 2008. Denkt u dan nou dat het enige kans van slaap is waar we hebben gehad 2008, voorjaar. In die tijd houd die van Hans en En de regio Emmelo, daar heb ik niet te vergeten. Ja, ik, ik noem maar iets. Ik kan u zeggen, van, nou, ik denk dat het in 2013 nog steeds zo gebeurt... en dat het dan lastig is te zoeken naar een andere dokter. Roelie Dijkman, specialist ouderengeneeskunde en scanarts. En daarom is de inzet voor Albert Heringa en zijn medestanders hoger. Ze willen dat hulp bij zelfdoding uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Maar ja, dat is een politieke kwestie. Eerst zal de rechter zich over deze zaak buigen. Na de deskundige van vandaag volgt over drie weken op 24 september de verdere behandeling van deze zaak. U hoort een verslag van Menno Reemeijer. Ja, een van de vragen van vandaag. Eerste schoolslag of eerste de borstkrol? De Zwembond wil graag eerst de borstkrol. Dat is een snellere manier om te leren zwemmen. En je dekt, ontdekt ook al snel vroeg nieuw zwemtalent. Het platform van zwembaden vindt het juist gevaarlijk. Zij zeggen de schoolslag is de meest veilige manier van zwemmen. En dat is belangrijk bij kinderen. Nou, er is nu een derde partij die in deze discussie duikt. Jeroen de Jager in Baren in een zwembad. Want, want ja. dat is de reddingsbrigade. Ja, laatste nieuws, uh, Lucella. Absoluut. Tijdens de uitzending is het persbericht uh, binnengekomen. Uh, de reddingsbrigade zegt... Uh, schoolslag of borstkrol is de verkeerde discussie. In het persbericht wat ze, wat ze hebben laten verschijnen staat... dat de vraag moet zijn hoe we ervoor zorgen dat iedereen weer kan en gaat leren zwemmen. En dat vraagt dus om reacties hier bijvoorbeeld van zwemleraar Joost. Uh, als jij dit hoort van de reddingsbrigade... Uh, Borstkral, schoolslag is de verkeerde discussie eens? Klopt, klopt. Het gaat, uh, het gaat vooral om de veiligheid van het kind. Dat het ook uh, tijdens vrij zwemmen boven water kan blijven. Dus dat kan uh, zowel met een borstkral als een schoolslag. En uh, onze mening is dat een schoolslag minder vermoeiend is. En daarom leren wij dat ook als eerste aan. Dus je hoeft, zeg jij, niet per se die uh, schoolslag als eerste te leren. Uh, de natuurlijke beweging voor een kind zou je borst en rugkraal eerder kiezen. Maar schoolslag leren wij eerder aan omdat het en moeilijker is aan te leren. Het is geen natuurlijke beweging. En als je het uiteindelijk kan is dat langer vol te houden dan borst of rugkraal. Gaan we nog even naar het echte nieuws in dat persbericht. Uh, want daar uh, zegt de reddingsbrigade we moeten toe naar een nationale zwembeweging. En het doel moet zijn... Trouwens, dat staat niet in het persbericht. Dat hebben wij in een gesprek met, uh, met die uh, reddingsbrigade zelf naar boven gehaald. Het doel moet zijn in 2020 minder dan vijf dodelijke zwemongevallen per jaar. Dit jaar waren dat er nu al veertien. 341 reddingen gedaan door de reddingsbrigade. Um, minder dan vijf dodelijke zwemongelukken per jaar. Shiva de Winter, eigenaar hier van deze zwemschool. Is dat de doelstelling waar het over zou moeten gaan? Ik denk dat het streven nul moet zijn, maar ik vind het in ieder geval een goed streven om uh, minder, dan, uh, minder dan vijf. En goed dus dat de reddingsbrigade in deze discussie duikt? Ik denk dat het een hele belangrijke partner zijn om mee te praten over de zwemtechniek... en uh, kritiek te hebben over wat nou de discussie is. Want het is natuurlijk geen discussie welke zwemslag eerst moet. De veiligheid gaat voorop. Want wordt het tijd voor een soort nationale discussie hierover? Over, over hoe het staat met de zwemvaardigheid van de Nederlander? Ik denk dat het uh, belangrijk is waar de meeste... Uh, Mensen, wat de meeste mensen vergeten is dat iedereen heel hard loopt te roepen... kinderen gaan niet voor C, Kinderen gaan niet voor C, omdat mensen van vroeger weten... dat A en B de hoofddiplomas waren. Alleen in 1998 is het nieuw zwemdiploma ingegaan. Daarbij is het verdeeld over ABC. En dat vergeten mensen heel erg. Dus het zwemvaardig ben je pas naar ABC. En dat, is vergeten, dat wordt elke keer vergeten als er over gepraat wordt. En ja. Ik denk dat de discussie dus moet zijn... hoe krijg je kinderen... Tot en met een C-diploma zwemvaardig. En wat kan je, dat je daarna gaat doen om ze te promoten om te blijven zwemmen? Oké, okay. nou, wij gaan weer uh, zwemmen, denk ik. Tot hoe laat ga je door, Joost? Tot zeven uur. En dan merk je ook als leraar dat dat schoolslagzwemmen voor de kinderen... toch een beetje lastig is, of niet? Nee, school... Geen bierzin? Nee, nee. Schoolslag kunnen ze heel lang volhouden. Oké, okay. nou, dankjewel Graag voor jullie aan. deelname hier. Jeroen de Jager vanuit de Baren. De schaatsbond is sinds vijf uur vanmiddag bijeen om over de crisis in de schaatswereld te praten. De voorzitter van de bond, Doekle Terpstra, stelde vorige week zijn functie beschikbaar. Dat deed hij na harde kritiek van Sven Kramer. Die noemde Terpstra en ook trouwens de rest van het bestuur eh, niet competent genoeg. Nou, Sven Kramer heeft eh, nog altijd geen spijt van die woorden. Ik heb denk ik een hele duidelijke mening uh, neergelegd en waarvan ik denk dat het eraan schort. En dat was absoluut niet alleen de ijsbanen kwestie. Uh, ik heb inhoudelijke punten neer te leggen waarvan ik denk van ja die moeten beter. Er ligt nog een aantal uh, dossiers bij de bond waarvan uh, ja, dat nadelig is voor de, voor de schaatsen, de merkteams, de individuele atleten. Uh, yeah, die dienen gewoon een keer uh, opgelost te worden. Ik heb, uh, ik heb mijn statement gemaakt. En uh, ik denk uh, dat ik, dat ik uh, als uh, gezonde man mijn, uh, mijn mening mag ventileren. En uh, ja, dat heb ik naar mijn uh, na eer en geweten gedaan. En ik denk dat het, uh, dat, het, dat het goed is geweest. En nu is het aan uh, andere mensen om te doen wat ze ermee willen doen. Sebastian Timmerman is in Utrecht. Uh, Sebastian is uh, mooi te horen trouwens dat hij gezond is, Van Kramer. Zo vlak voor Sochi. <laughs> Een gezonde man die zijn mening heeft gegeven. Um, Terpstra trok daar zijn conclusies uit. Is duidelijk wat de andere bestuursleden doen? Uh, nog niet officieel, want uh, die zijn sinds vijf uur dus in vergadering uh, bij elkaar bij één, En dan moeten ze vanavond ook nog naar de ledenraad. Maar uh, vooraf wilde uh, Terfstra trouwens niet alleen uh, uh, reageren. Ook de andere bestuursleden wilden officieel nog niet reageren voordat die vergadering begon. Maar je proefde wel... Uh, dat zij niet aan aftreden denken. Dat zij uh, voorlopig niet aan denken om zich solidair te verklaren met uh, Doekle Terpstra. Uh, maar goed, je weet niet wat er, uh, wat er gaat gebeuren nog uh, uh, verder vanavond. Vooral in die ledenraad uh, die volgt vanaf half acht vanavond. Maar uh, de bestuursvergadering kan uh, niet de indruk dat ze zich daar, uh, dat daar de knoop wordt doorgehakt om uh, met z'n allen, met z'n vijven af te treden. Sterker nog ze lieten toch wel weten dat er uh, zoveel belangrijke en uh, pijnlijke dossiers liggen te wachten. Dat het belangrijk is in ieder geval dat er leiding blijft uh, voor de KNSB, de schaatsbond. Ja, en, en is er nog een kans dat die ledenraad uh, Terpstra alsnog uh, terughaalt? Want zij moeten formeel dat ontslag uh, in beraad Precies. nemen. Ja, maar dan krijg je natuurlijk wel een enorme impasse in het, uh, in het hele verhaal. Uh, Doekele Terpstra is uitgesproken. Ik begrijp ook uh, van een van de medebestuursleden dat hij uh, er zelfs al behoorlijk doorheen zit. na nou, alle kritiek die hij eerst al over zich heen kreeg... in die hele ijsbanen kwestie, waar nou de nieuwe... Hoofdeisbaan zeg maar, van Nederland moet komen. Uh, daar kwam nog een artikel in het Algemeen Dagblad overheen. En vervolgens dus die kritiek van, uh, van Sven Kramer. Uh, maar formeel kan de ledenraad inderdaad uh, zeggen. Uh, of, of zijn verzoek zijn weigeren. om af te treden als, als voorzitter. Maar dan krijgen ze een enorme inpassen. Maar de ledenraad kan bijvoorbeeld ook. Uh, de rest van het bestuur naar huis sturen. Dus wat dat betreft uh, zijn de bestuursleden. Uh, hun functie pas zeker. als die ledenraad uh, vanavond is uitvergaderd. Ja, is dat net zo'n ledenraad als bij of is dit een ander gezelschap? Uh, het zijn afgevaardigden van de gewesten, uh, zo'n drie per gewest. Maar de grote gewesten, zoals bijvoorbeeld Noord-Holland-Utrecht en het gewest Friesland, hebben dan weer meer stemrecht dan de, de kleinere gewesten. Er zit een, afgevaardiging bij, een afvaardiging bij. Uh, van de uh, atleten. Uh, en er zit ook een afvaardiging bij van de commerciële ploegen. Ja, en uh, de commerciële ploegen en de KNSB... dat bleek ook wel uit de kritiek van Kramer. Uh, daar zit hem juist een van de pijnpunten. Uh, een van de afgevaardigden kwam er straks trouwens al binnen. Ze worden onthaald in het bedrijf, of in het uh, restaurant van de KNSB. En die uh, maakte al het grapje... we gaan eerst even eten voordat we ruzie gaan maken. Dus uh, ik ben benieuwd hoe, uh, hoe lang het vanavond gaat duren... en hoe verheerd het eraan toe zal gaan. Hoe de, gezicht er, uh, de gezichten eruit zien afloop. Sebastian Timmerman is daar het vervolg ongetwijfeld in, langs de lijn om tien uh, uur. Joost Eertmans is eerst aan de beurt om half zeven met de avondspits. Joost, goedenavond. goedenavond. Lucella, goedenavond. Nou, ik heb er bijna 400 uitzendingen voor nodig gehad. Maar ik heb er eentje gevonden. <laughs> dat is nou namelijk, ben ik benieuwd. Nou ben je wel benieuwd. Hè? Dat vind ik een mooie cliffhanger. Nee, kijk, ik, ik, ik, ik heb eindelijk gevonden een voorstander van, van juryrechtspraak. En, en dat is ook wel een kenner. Dat is niet, niet zomaar iemand uit, uit de, de, de, de riolen, zoals het wel eens wordt gezegd. Maar echt een, een, een deskundige. Hij is auteur en filosoof. Uh, hij heet Theo van Willigenburg en hij is van de Kant Academie in Utrecht. En hij gaat mij dus bijvallen in mijn pleidooi. Want ik uh, vind rechtspraak door burgers niet alleen heel democratisch, Lucella. Ik vind het ook veel zuiverder dan puur die rechtspraak door alleen professionele rechters. Kortom, mijn stelling, je raadt het wel: Nederland verdient juryrechtspraak. Ik ga zo meteen zelfs beweren dat een jury beter oordeelt dan een gewone rechter. U kunt vast meedoen. 0800 1121. Bent u voor, dan doet u hashtag eens. Bent u tegen mij, dan doet u hashtag oneens. Rijn rot dus naar het station van Wakker Nederland. We zijn er met Avondspits hier op deze fraaie zender Radio 1. Tot over 3,5 minuut. Tot zo. Deukje? Ja. Welk deukje? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl. Vertrouw van en snel. BS Autoherstel. Geachte heer Thomassen van Groothandel Wessel. Graag zouden we even bij u solliciteren, punt. Wij zijn Centraal Beheer Achmea Zakelijk. Goed voor ruim 100 jaar werkervaring. Een van onze sterke punten is moeilijke pensioenmaterie makkelijk maken. Zodat u tijd overhoudt voor wat u het liefste doet, ondernemen. We zijn dus een soort extra medewerker van Groothandel Wessel... We vullen geen vakken. We besturen ook geen heftruc. Maar we zorgen er wel voor dat uw medewerkers ook na hun pensioen groot kunnen blijven inkopen. We hopen spoedig van u te horen. Bel even Apeldoorn of bekijk ons cv op centraalbeheer.nl/slash zakelijk. De V van Visma. Dat is de V van verantwoorden. Van vooruitkijken. Van voorsprong. Boek ook een voorsprong met AccountView, de bedrijfssoftware van Visma. Kijk op vismasoftware.nl. Inzicht, grip, resultaat. PS, we geven u graag een voorproefje met het gratis boekje Even makkelijk voor ondernemers. Volhandige tips over pensioenen en juridische zaken. Kijk op centraalbeheer.nl slash zakelijk. Voorsprong boeken? Kijk voor Accountview Bedrijfssoftware op vismasoftware.nl Dit is Radio 1, het NOS-journaal.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 Frankrijk zal niet op eigen houtje een militaire actie uitvoeren... tegen het regime van Assad in Syrië. Als het Amerikaanse congres tegen een militaire aanval stemt... dan zal Frankrijk niet alleen optreden... zei president Hollande op een persconferentie in Parijs. Het debat in het Amerikaanse congres is volgende week. Nederland levert misschien een bijdrage aan de VN-vredesmacht in Mali. Afgelopen weekend is een delegatie van militairen en medewerkers... van buitenlandse zaken en justitie naar Mali afgereisd... om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn... De VN Vredesmacht staat onder leiding van oud-minister Koenders. En staatssecretaris Dijksma wil het toezicht op slachterijen verbeteren. Ze vindt dat het toezicht niet genoeg is toegerust op incidenten. Ze wil bij misstanden sneller boetes opleggen. De voedsel- en Warenautoriteit concludeerde dat er structurele tekortkomingen zijn bij het toezicht op met name kleine en middelgrote slachthuizen die zich richten op rood vlees. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws: het weer. Peter Kuipers-Munneke. Vanavond dan blijft het droog en dan krijgen we in het hele land vrij brede opklaringen. En op veel plaatsen ontstaat vannacht dan ook mist. Zowel aan de kust als ook in het binnenland. De minimumtemperatuur die ligt tussen de 13 en de 15 graden. Morgenochtend vroeg dan begint de dag dus met uh, mist. Maar die lost op een gegeven moment in de ochtend weer op. En dan wordt het zomersweer. De temperatuur die stijgt smiddags naar zo'n 23 graden in het noorden... tot 27 graden in het zuidoosten van het land. In de noordelijke helft daar zijn nog wel wat wolkenvelden aanwezig. In het zuiden daar is het het meest zonnig. Dit zomerse weer vanmorgen dat houden we nog een paar dagen vast. Overmorgen en ook vrijdag wordt het 28 graden, plaatselijk zelfs 30. En Vanaf het weekend dan neemt de kans op een bui wel toe... maar het blijft vrij warm met 24 tot 27 graden. Ah, en de verkeersinformatie Een goede 35 kilometer file nog. De langste file is op de A4, hoofdvliet Vlaardingen... voor knooppunt Ketelplein, 3 kilometer. Op de A13, daarna Rotterdam, bij Delft-Noord, 3. De A15, Rotterdam-Gorken, bij Sliedrecht-Oost, 5 kilometer. Op de A16, vanuit Breda naar Rotterdam, file op de hoofd... op de parallelbaan. Op de hoofdrijbaan staat 8 kilometer... vanaf knooppunt Ridderkerk. Op de parallelbaan is dat 3 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij na diverse aanrijdingen. En tenslotte de A27 Utrecht-Preda voor de brug bij Gorkum. 5 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Jury oordeelt beter dan rechter. Tempo gaat omhoog, welkom bij het gesprek van de dag, welkom bij Avondspits. Bel WNL 0800 1121. Ja, goedenavond luisteraars. zo'n driekwart van de rechters vindt dat er prima wordt gestraft... en zo'n driekwart van de Nederlandse burgers die vindt dat het te licht wordt gestraft. En dat komt zo, rechters geloven niet in straf en burgers wel... Dat is in een notendop wel het probleem van onze rechtsstaat. En daarom is er altijd weer ophef als Samir A. zich in vrijheid mag verder radicaliseren. Als mensen gestraft worden als ze een inbreker te lijf gaan... of als kopschoppers strafkorting krijgen wanneer hun privacy wordt geschonden. Rechters vinden dat allemaal normaal, wij niet... Rechters vinden ons doorgaans ook te dom om zelf recht te spreken. Dat is best wel arrogant. Vergeet niet dat de blunders rond Lucie de Berk, de Schiedammerparkmoord... en de Puttense moordzaak allemaal door professionele rechters werden begaan. Ethicus Bas van Stockholm die zei een keer... de moderne burger is geëmancipeerd genoeg... en hij heeft een levendige interesse in de rechtspraak. En dat klopt, ben ik met hem eens. De rechtsstaat kan best een beetje gezond verstand gebruiken. Daarom zeg ik, jury oordeelt beter dan rechter. Wel WNO. 0800 1121. Goedenavond, luisteraars. Welkom bij een nieuwe editie van dit gesprek van de dag. De peilingen over de rechtsstaat die zijn eigenlijk nog slechter dan die over uh, Rutte en Samson. Er wordt ook niet geluisterd, er wordt niets veranderd. De rechtsstaat blijft in zichzelf gekeerd. En de vraag is nog hoe lang dat zo door kan gaan. Totaal niet democratisch gelegitimeerd als de rechtspraak is. Wanneer houdt het op? Wanneer wendt ja, de burger zijn hoofd af van de rechtsstaat en van de rechtspraak? Ik ben benieuwd. Um, voordat het zover is, pleit ik nog voor juryrechtspraak. En u hoorde het al in de intro. Ik heb een medestander gevonden, want veel mensen zijn het hier vaak ook niet mee eens. Ik probeer u toch te overtuigen samen met Theo van Willigenburg, Hij is auteur en filosoof en komt straks in de show. Um, nou, ik zie al op Twitter van alles binnenrollen. U kunt ook een hekje eens of een hekje oneens uh, geven. Dan, dan lees ik u zo voor. Blanda zegt mij Eerdmans... Meestal ben je in de war, maar vandaag ben ik het eens met je. Hé, hey, wat leuk, Blanda. Gert-Jan is er ook mee eens. Jurie rechtspraak bandt de vooroordelen van een rechter uit. Mooi gezegd. En Jan Willem is ermee oneens. Die zegt voor welk probleem is dit eigenlijk een oplossing? Onafhankelijke rechtspraak is een belangrijke pijler van onze rechtsstaat. Ik ga naar mijn eerste beller... En dat is Dirk-Jan uit Beek en Donk. Hij was weer de snelste. Hé, hey, Dirk-Jan, goedenavond. Dag Joost. Nou, ik denk dat je het mis hebt, want de juurrechtspaak... die zal namelijk een lichtere straf in de regel uitspelen. Nou, iets lichter dan dat, wat je zegt, klopt, is dus onderzocht. Hè? Geïnformeerde burgers spreken, spreken of verlichtere vonden ze uit dan de niet geïnformeerde, zeg maar, krantenlezer. Alleen je vergist je toch, want hij, hij straft wel zwaarder dan de rechter, hoor. Jawel, maar als je in de rechtspraak zit, dan krijg je een spraak, En dan moeten we toch wel eens alle eens worden. En in de regel om eh, 12 mensen op de zeg maar, Amerika eens te worden... ...zal op een gegeven moment in die commissie ook eerst schippend worden... ...dat men tot een oordeel komt. Ja. En als je al een oude eenmaal stelt... wie iemand zegt, nou dit vind ik wel te zwaar... ...dan heb je geen twaalf mensen één stem. Nou, dan wordt het dus eh, vrije spraakvolger. En ja, ik denk... Nou, maar je zwaarder gaat straffen. Dat dat niet oplossen. Daar dat niet... moet je wetten voor veranderen. Het is niet ho het hoofddoel. Het is een van de doelen denk ik, die je kan nastreven met burgerrechtspraak. Het, het is bijvoorbeeld een doel om de burger meer vertrouwen te laten krijgen in de rechtspraak. Om hem ook oh, meer man, te betrekken. Ja, mee? Daar heb ik geen moeite mee. Daar maar heb jij geen moeite mee. Ja. Dan mis je de boot. Oké. Okay. Dirk Jan, bedankt zo voor jouw eerste vlotte reactie op 0800-1121. U kunt ook meedoen. Jury oordeelt beter dan rechter. En ik zeg het ook omdat burgers inderdaad vaak een nieuwe blik meenemen. Een frisse blik. Uh, ze zullen in begrijpelijker vonnissen oordelen, denk ik ook. En het zal in ieder geval uh, ja, meer gezond verstand. Mensen zullen meer vragen stellen. van wat, wat is hier aan de hand? Want je bent een leek en je komt tussen in, in, in zo'n rechtszaal kom je tussen alle uh, in, interessante en moeilijke dossiers te zitten. Uh, het zal verbeteren, denk ik. Daarom de rechtspraak in alle opzichten. En overigens blijkt uit Amerikaans onderzoek dat er wel meer vrijspraken plaatsvinden door jurys. Maar wel dat de straffen hoger zijn. Dat is interessant natuurlijk. Mensen die dus leek zijn en recht, recht moeten spreken zullen bij twijfel toch iemand sneller vrij laten dan de professionele rechter. Um, u kan bellen hoor. En ik ga naar um, mijn volgende uh, geachte tegenstander. wat is Koos Boon uit Den Haag. Goedenavond de Mans. Koos, goedenavond. Ja, ik moet, ik moet bekennen dat ik toch wel verbaasd ben door deze stemming Ja. Uh, ik, ik, ik, ik, ik kan me eigenlijk niet voorstellen hoe je hier nu tot bij komt. Natuurlijk is het zo dat er best op de rechtspraak wat af te dingen Natuurlijk is het zo dat je je best af kunt vragen of rechters altijd maar met twee benen in de maatschappij staan. Mm -hmm. uh, dat, dat ben ik allemaal met je eens. Maar uh, de, de, zoals dat net zo mooi gezegd werd, de, voor, de vooroordelen van een rechter... Uh, um, ja, wat hij dan zou moeten zijn, weet ik niet. Maar de vooroordelen van de rechter verruilen uh, door, voor de vooroordelen van de, van de burger... Nou, dat, dat, lijkt me, dat lijkt me echt niet verstandig. Nou ja. Niet omdat mensen dom zijn, niet omdat mensen ja. achterlijk zijn, maar het tegendeel. Maar ik, Koos... Ik krijg, dan, het hele rare als, ik, ik krijg zo meteen Theo van Willem. Maar die heeft zelfs gezegd, de, de, de vooroordelen bij uh, de, de, de professionele rechters... Die, zijn juist, uh, die moeten ons zorgen baden. Uh, dat kan ik me voorstellen, maar ik denk dat de problemen als je het door burgers laat doen groter zijn met, met moderne media en zoveel, uh, laten we zeggen, stemmingmakerij die gecreëerd wordt. Ik kan me bijna niet voorstellen dat je dan tot een afgewogen verhaal. Oké. Okay. Koos Boon, dankjewel voor je reactie. Ton de Vries, Twitter, Eerdmans, dik oneens. Een jury oordeelt emotioneel, dus onbetrouwbaar. En Charles Engelen zegt mij: Eerdmans, jury gaat over schuldig of niet. Rechter over strafmaat. En dan helpt het dus niet. Dat is dus maar net wat je wil. Er zijn juryrechtspraken die wel over de strafmaat gaan. En in Amerika gaan ze weer over de bewijsaanlevering. Guilty, not guilty. Dus maar net hoe je het inricht, wordt Charles. Dat, dat, dat is aan ons, zeg ik dan maar eens eventjes in overdrachtelijke zin. En zometeen. Theo van Willegeburg, ik ga nog gauw eens even naar Edwin Plot uit Den Haag. En die is het ook alweer oneens. Edwin? Ja, ik ben het oneens. Ik ben benieuwd wie al die kosten gaat dragen. Want je gaat dan natuurlijk krijgen dat je selecties gaat krijgen, zoals in Amerika. Dus dat gaat een, een rechtszaak soms langer duren. Die mensen mm. moeten vergoedingen krijgen, die moeten opgesloten worden. Want die mogen niet uit de pers horen. Um, dus ja, weet je, ik denk niet ja. dat het echt heel veel bijdraagt. We zitten nu al met z'n allen te janken tot het uh, rechtssysteem te veel geld kost. Nou, ik vind recht doen en geld kosten, dat, dat gaat bij mij toch altijd moeizaam samen. Ik vind dat nou, dat ik recht. Ik heb ook niet het gevoel ja. dat dit echt heel veel meer uh, niet zou bijdragen aan het recht. Want wat bij de hmm. zaken en de Enstra-zaken, dat soort dingen. zullen er ook weer heel veel Nederlanders zijn die nu voorop staan te schreven met de telegraaf ja. in de hand. die dan in hun broekje poepen en niet in de jury willen zitten deelnemen. Maar nou zeg iets, hè. ik vind inderdaad, die telegraafschrijvers, die moeten dus ook erbij gepakt worden. Dus zeg van jij zit op de bank te klagen, doe het dus zelf. Dat is precies ook wat ik ik vind het ook een burgerplicht bijna dat je dan wordt uitgenodigd voor zo'n juryrechtszaak, rechtspraak, dat je dan ook komt en dat je dan ook je plicht moet doen om in de te ja, oordelen over strafbare maar die feiten. De plichten gaan, dus ook wel een rechten geven. Dus dan moest je mensen in een hotel stoppen, eten geven, zorg dat ze. Nee, niet dat klopt. Bewaken. Nee, dat heb je gelijk. Dat, ja. dat gaat heel veel rond, in het vermeer brengen. Want dan moet je pakketwachters hebben die dat gaan bewaken. En dan wil ik liever dat die pakketwachters gewoon in die gevangenissen blijven die we nu dicht willen gooien. Oké, okay, Edwin Plot, dankjewel. Ik ga naar mijn geachte gast van vanavond, Theo van Willigenburg. Hij is auteur en filosoof verbonden aan de Kant Academie te Utrecht. Goedenavond, meneer van Willigenburg. Goedenavond, Joost Heertman. Fijn om u te spreken. Of mag ik Theo zeggen? Zeg rustig Theo, graag. Theo, wat leuk. Nou, Ik had een artikel van zes jaar geleden... geloof ik jou, altijd bewaard in mijn map der mappen... om de stellingen te kunnen bedenken af en toe. En ik, ik, ik, ik had altijd dat artikel uh, in, in mijn zak zitten. En ik, ik denk, daar moet ik eens mee praten met die Theo van Willigenburg, Want jij ja, hebt hele interessante opvattingen. Um, nou, die, de, we hebben niet de uitzending de tijd om dat allemaal door te spitten... wat je daar toen gezegd hebt in, in trouw, meen ik. Maar waar gaat het mee om? Ik zeg... Jury is beter dan rechter. Jij hebt gezegd dat klopt, of dat vond jij toen ook, in ieder geval 2008... omdat het minder onterechte veroordelingen oplevert. Hè, dat heb je toen bijgezet. Precies. Ja. Kun je dat even uitleggen? Ja, het gaat mij uh, bij uh, pleidooi voor juryrechtspraak niet om de uitkomst. Hè, hogere straf of wat dan ook. Daar gaat het me niet om. Het gaat me om dat ik denk dat het eerlijker is dat je dus betere uitkomsten zult krijgen... en dat je minder uh, rechtelijke dwalingen zult hebben. En dat heeft daarmee te maken dat in een, bijvoorbeeld zo'n Amerikaans jurysysteem... burgers, weldenkende mensen, een uitspraak doen over schuldig of niet schuldig. Daar zit een rechter bij, die heeft allemaal juridische kennis... die weet alles over de wet en over procedures... die houdt het allemaal in de gaten, heeft hij voor gestudeerd. Maar rechters, ook in Nederland, hebben geen opleiding genoten... om uit te maken of iets waar is of niet waar is... in feitelijke zin. Het zijn geen natuurkundigen, geen biologen... het zijn geen sociaal wetenschappers. Het zijn mensen die net als wij... een beetje op hun boerenverstand af moeten gaan. Ja. Nou, als burgers... Daarover zouden moeten oordelen. En ze doen dat inderdaad met meer, bijvoorbeeld met z'n twaalf. En dan krijg je, behalve in het feit. dat ze eigenlijk over dit soort feitelijke zaken net zo nuchter kunnen nadenken. als een rechter. krijg je ook het zogenaamde. de groepswijsheid-effect. Kijk, okay. in groepen kan natuurlijk ook iets optreden. van dat mensen elkaar. twaalf ja. blanken die een zwarte veroordelen. Je kunt je voorstellen. Ja, ja, ja, ja. Maar als je dat eerlijk en goed inricht. is het zo dat in groepen. een proces ja. kan ontstaan dat er wijsheid. Oké, okay, maar dan zou je die... kunnen zeggen. we zetten twaalf rechters, professionele rechters bij elkaar. dan gaat het ook beter ja dat zou kijk dat zou kunnen dat gebeurt maar het, he, over kosten gesproken dat zou nog ja, veel en veel nee, nou, hou op, zijn op, ja precies ja, maar nee. wat ook een beetje meespeelt, ja. is dat onderzoek laat zien dat rechters vaak de neiging hebben om te denken dat zij door hun professionele ervaring een juiste intuïtie hebben. Hè? Dus bijvoorbeeld rechters denken, net als ervaren regisseurs, dat ze kunnen zien of een verdachte of een getuige liegt of de waarheid spreekt. Nou, iedere sociaal wetenschapper weet dat dat niet waar is. Niemand kan zien of iemand de waarheid spreekt of liegt. Nou, je kunt het mogelijk zien bij je vrouw of bij je man, maar bij anderen kun je dat echt niet ja, zien. Kijk. Maar rechters denken dat vaak. Kijk. En nou, leken zijn veel ja. onbevangener daarin. Die zullen dat niet zo snel denken. Dus daar noem je even een paar voorbeelden, Theo. Uh, Voordelen op van het, van het jury-systeem. Daar het natuurlijk ook voor, Dat schrijf je trouwens ook op van wat er allemaal aan, aan kanttekeningen bij zit. Nou, ik, nou zeg ik van. Er is zo'n grote kloof ontstaan in Nederland. En ik denk dat dat overigens ook wel in het buitenland is, maar misschien minder. Tussen de, de leek, gewoon de krantenlezer die denkt ja. over straffen. en de rechter. Ja. Hoe kan dat toch? Waar verklaar je dat uit? Dat er zo'n groot gat tussen ligt. Nou, omdat heel veel van wat er in de rechtszaak gebeurt... zo uh, in een soort juridische wereld zich afspeelt... Hè, met, met, bepaalde, met bepaalde manieren van dingen onderscheiden... met bepaalde vormen van bewijsvoering... dat je eigenlijk als gewone burger niet meer snapt... Uh, hoe het nou kan dat, uh, dat iemand wordt vrijgesproken of wordt veroordeeld... terwijl wij toch met z'n allen gewoon denken... je weegt bewijs af en ja. je kijkt wat de argumenten zijn... van de verdediging en ja. van de aanklagers... en dan ga je dat afwegen ja. en dan kom je tot een bepaald oordeel. Ja. Nou, er zijn voorbeelden van, hè, in, in, heel veel voorbeelden... ook in, bij de rechtelijke dwalingen. Hè, let even op, bij die rechtelijke dwalingen... zegt de rechtspraak nog steeds dat ze geen fouten hebben gemaakt. Hè? Nee, precies. Dat is gewoon Dat is, dat is maar dankzij ja, ja. mensen van buiten die daar wat aan hebben gedaan. Ja. En ook omgekeerd, als iemand is vrijgesproken het vaak vrij van buitenaf. Uh, vin vind jij de rechterlijke macht dichtgetikt? <laughs> nou, ze durven op basis van wat er gebeurd is in de afgelopen jaren... aan dwalingen, aan dingen waarvan je zegt... Van ja, durven, ze, durven ze niet toe te geven dat een echte systeemverandering nodig is. Nee. Onze rechtspraak in Nederland, daar speelt de recht een belangrijke rol. Hè? Die doet onderzoek, uh, die doet uiteindelijk in de rechtszaal... die doet ook een uitspraak. In Amerika bijvoorbeeld heb je een soort arena. Dan heb je de verdediging en de aanklagers... die presenteren op gelijke voet hun bewijs aan die jury. Dat ja. kennen we allemaal van de tv. Ja. En dat is natuurlijk heel eerlijk, want die jury komt min of meer onbevangen daar. Hè? Die mensen ja. mogen inderdaad niet naar huis. Dus die horen echt alle argumenten. Als een rechter in Nederland een, aan een zaak begint, heeft hij een dossier gelezen, dat is door het OM samengesteld. Ja, dan kan dat dus wel eens fout gaan. Ja. Dan, kun je dus, dan moet je als verdediging allemaal trucjes uit de kast halen. Precies. Er is niet meer echt sprake van een, een afweging. En nee. wat je krijg je nou vervolgens, dat wij als gewone burgers denken, ja het stond toch eigenlijk al vast in die verdediging, je moet allemaal zo raar allemaal trucjes uit de kast, dus één grote poppenkast. Denk ik. Dat krijg je. Ja, dat krijg je. Maar, zie je de VS als een lichtend voorbeeld voor Nederland, wat juryrechtspraak betreft? Ja, ik vind dat wel. Kijk, het is niet zo dat alle zaken. Daarvoor de jury komen. Hè? Dus nee, zijn eenvoudig, ja. kijk, duidelijke zaken. Hè, GSM gestolen, iemand wil aangehouden. Nee, nee. Ja, Politierechten, wat dan ook. Ja, ja. Maar daar is het zo dat mijn moeilijke zaken... ...en dat zijn dan vaak natuurlijk de zaken waar geen getuigen zijn... ...of waar heel veel gelogen wordt... ...daar is het zo dat, er, eh, dat de juryrechtspraak inderdaad... ...veel meer helderheid oplevert. Ja. Dat blijkt gewoon. Kijk, ik geef, je moet natuurlijk niet een, ...je moet een duaal systeem hebben. Eenvoudige zaken moeten gewoon afgedaan kunnen worden. Maar juist al die zaken waar wij zo over nadenken... De over precies de... ik denk dat de, de zo'n zo kopschoppers zo'n zaak als de kopschoppers daar zou jij zeggen zet er een jury op ja, en die, want kijk, want die jury kan ook dat argument wat de rechting heeft gehanteerd... zo van, dat is verschrikkelijk wat daar gebeurd is. Ik bedoel, je maag draait erbij weer om, ja. maar wacht even. Vervolgens is het wel zo dat die jongens die veroordeeld worden... de rest van hun leven, hè, net als het slachtoffer, eh, daardoor achtervolgd worden. Dan kan, kunnen wij als burgers over dat argument nadenken. Ja, dat zou dus goed dat kunnen. Dat is gewoon een argument, Dan mag je toch meewegen. daar kun je dan samen over nadenken. Tot, tot slot, heel overwillige Willigburg Leidt het in Amerika eigenlijk tot strafverzwaring? Ik meende dat ik dat wel had begrepen, dat ze ook vaak... Tot, tot vrijlating komen juries, maar dat ja. ze wel zwaardere straffen opleggen. Ja, dat klopt. Dat was, hoewel het daar zo is dat de rechter dus meestal straffen oplegt, en dat is meestal ook federaal geregeld. Ja. Dat wil zeggen dat een, je hebt een soort minimumstraf hebt. Maar inderdaad is het dus zo dat uh, als het dan blijkt in de rechts... als je alle feiten op een rij ziet en je komt tot een schuldigverklaring... dat dan juries kunnen zeggen van wij vinden dat dit en dat en dat uh, verdient is. Ja. Dat, is dan ook, dat zijn er wel twaalf mensen die daarvoor instaan. Hè? Precies. En dat moet, dat moet unaniem zijn? Even... Het moet unaniem zijn, ja. Dat is, uh, dat is heel belangrijk. En dat is een heel belangrijke... Kijk, kun je kunt al zeggen, ja, als er één tegen is... dan wat je dan krijgt in zo'n groep... Uh, dat mensen toch echt op zoek gaan naar elkaar overtuigen. Precies. Want kijk, mensen ja, zijn wel onder invloed van groepsdruk... maar 12 Angry Men, dat is een beroemde film... Het gaat één persoon persoons gaan zich verzetten tegen de meerderheid. Want wat ja. belangrijk is dan gaan we wel onze overtuiging achterna. Theo, Theo van Willigburg, we gaan elkaar vaker spreken, denk ik. Ik vond het een, een mooi betoog. Dank je wel voor je bijdrage in Avondspits. Auteur en filosoof aan de kant Academie te Utrecht... over mijn stelling Jury oordeelt beter dan rechter. Hij is ook een voorstander van het systeem van burgerjuries. ik ben benieuwd of u op hem wil reageren. Het kan nog, hoor. 0800-1121. De gratis lijn hier in Capelle aan Den IJssel. Harold Prost twittert mij... is er geen mooie middenweg te bedenken... anders krijg je van die amateurrechtspraak. Hij is dan oneens... Riks Oosting, die had ik nog even mee weggeklikt. Robert Versteeg zegt oneens, het is te kort door de bocht. Wat wel aan de hand is, is dat rechters niet meer met de benen in de klei staan. Vaker praten met slachtoffers. En behangde is het volledig eens. Alleen maar voordelen, inleving, leerzaam begrip en controle. Rechtspraak terug in de maatschappij. Kijk, woorden naar hart. Jan Giesen zegt ook in bijvoorbeeld de US zie je dat info aan die jury, die aan de jury wordt verstrekt, gefilterd wordt... omdat ze anders niet goed oordelen. Ik ga weer naar een beller toe en dat vind ik leuk. Nou, Jacob uit Delft, is het ermee eens? Goedenavond. Ja, ik ben het ermee eens, maar ik moet wel zeggen... je moet natuurlijk niet alle rechters over één, één kam scheren... en daarbij komt dat uh, de Verenigde Staten... ja, die hoeven we niet uh, klakkeloos uh, na te volgen. Uh, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten zo is het helaas waar dat uh, de doodstraf benen duurder is dan, uh, dan levenslang. Dat is een typisch een voorbeeld van, van westerse decadentie. Maar in Nederland, ja, heel, helaas heel veel uh, uh, rechters zijn erg pietistisch, leven nog altijd in een toren ja. en hebben de mentaliteit... ik weet het beter, ze zijn elitaire fatsoensrakkers en moraalridders. En ja, ik, ik, ik, ik vraag me wel eens af, laten ze zich soms intimideren... Uh, rechtstreeks of onrechtstreeks, door hersenloze, nutteloze ASO's... Dat ze gewoon bang zijn. Tja. Dat is nog altijd zo op toegangelijk nou door, door... Maar Jacob zijn gewoon overtuigd. Bepaalde uitspraken, ...dat ze ons het bloed, dat ze de burgers het bloed onder de naam ja, vandaan maar dat, dat... halen... Met... Ja. Maar dat zijn, theo, met precies, dat zijn eigenlijk Theo van Willigburg. Ze zijn, zijn natuurlijk heel erg gejuridiseerd. Dat is wat rechters zijn. Die denken in het wetboek en niet zozeer in maatschappelijke vrede of onvrede. Die denken gewoon, dit staat in de regels zo, zo, ga ik, zo interpreteer ik dat. En vanuit de dadergedaneerd, dat komt natuurlijk ook veel voor. Dank je wel, Jacob Grit. Ja. Eh, Oké, okay, merci voor je, voor je inbreng. Lex Lubbers. Lex, ja, goedenavond. goedenavond. Goedenavond. Vertel, met Joost Deerbans, jou hoor. Ja, hallo met de Lex Lubbers. Ja, ik was even benieuwd. Ik, ik hoor geen stelling waarom doen zowel professionals als amateurs het niet samen. Dus een rechter... Ja, met een paar ja. waarom is dat niet mogelijk? Dat gebeurt al in Nederland, hè? in de penitentiële kamer geloof ik. Dat, dat, er zijn kleine voorbeeldjes van. Uh, overigens, ik dacht dat het ook in, uh, in uh, de meeste landen waar lekenrechtspraak geldt. Dat is natuurlijk iets anders dan juryrechtspraak. Maar daar heb je ook die combinaties. Ik vind dat nuttig. Dat kun je prima doen. In Amerika is het niet zo. Maar uh, je, zou het, je zou het kunnen combineren. Je zegt twee uh, leken en één, uh, en één professional. Ja, dat ja, precies. Okay. Ik denk dat dat een, een, een goede oplossing is. Dankjewel, Lex. Lex Lubbers is ermee... Sorry? Een polderoplossing. Een polderoplossing, Lex. Dat bij avondspits. Nou, nou het moet niet gekker worden. Dankjewel, Lex Lubbers. Charling van der Kolk zegt... Ik zie niet hoe juryrechtspraak gaat zorgen voor minder dwalingen. Veronderstelling is dat jury onbevangen is en naïef. Hij is ermee oneens. Bas Jansen zegt... Hoe duurde de advocaat met een beter... Hoe duurder de advocaat met een beter verhaal, hoe meer juryleden je om kan praten in plaats van deskundige rechtsoordeel. Hij ziet het wel fout gaan vanuit de advocatuur bekeken. Nou, daar ben ik nu ook aan beland. Richard van der Weijden, strafadvocaat, goedenavond. Ja, dag Joost. Goedenavond. Ah, Richard, goedenavond. laat je lichtjes schijnen over de juryrechtspraak. Nou, ik haak, even, ik haak even aan bij het. Uh... Het commentaar van Bas Janssen... daar zit er een kern van waarheid in. Als je een goede advocaat hebt... Uh, dan ben je beter in staat um, om een jury te bespelen... en op de overtuiging winst te behalen voor je cliënt. En wat ook is toe te juichen... is dat bij juryrechtspraak het percentage vrijspraak hoog is. Ja. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de advocatuur. Um, mm. Of het beter is... Uh, dat waag ik te betwijfelen. Ik denk dat rechters goed zijn opgeleid. Uh, er zijn natuurlijk wel kritiekpunten. En je, uh, er zijn natuurlijk uh, enkele incidenten geweest, uh, serieuze incidenten van, van rechtelijke missers. Maar dat zijn wel incidenten. Ik denk dat over de uh, hele linie dat het vrij goed gaat. En ja. dat er natuurlijk wel eens commentaar vanuit de samenleving is, dat is begrijpelijk. Alleen we moeten niet vergeten dat... Uh, uh, rechterswerk nou, is ook mensenwerk. Er en, is, mag uh, ik even onderbreken, Ries? Want er is al een patroon van onvrede over de lage straf in dit land. En dan heb ik het niet alleen over... Ja, maar over... Dat, wordt ook gevoed, dat wordt ook gevoed door de media, Joost. Nou, nou, nou, ook... nou. Dat ik, vind ik altijd heel, heel makkelijk om de media de schuld te geven. De, de... Nee, ik geef de media niet de schuld. Ik zeg alleen, het is heel makkelijk om vanaf de zijlijn zonder dossierkennis... zonder kennis van de omstandigheden van het geval... Hè, zonder echt grondig een dossier en een hmm. verdachte... en de, uh, nog... de politie te kennen om dan te oordelen vanaf de zijlijn... Uh, maar Richard, de van die Eindhovense zaak. Ja, laten we het over hebben, voorbeeld van die Eindhovense zaak. dat Het verdisconteren in de strafmaat van die Kamer, waar iedereen overvalt. valt, Kijk eens, op een gegeven moment zegt de wet dat je... Je houdt rekening met alle omstandigheden van het geval. In hoeverre is de privacy van een verdachte? Dat is ook een facet waar de rechter naar moet kijken. dat vinden een hoop mensen onzin. Dat vinden een hele hoop mensen onzin. Ja, maar goed, dan moet je dus, dan, dan moet je dus alle. Hè, als je die lijn doortrekt, moet je gewoon de rechten van de verdachte afschaffen. Moet je gewoon zeggen. Nou, uh, eens een keer wat minder aan de verdachte denken, dus wat meer aan de slachtoffers. Dat, dat willen dat ook een boel toch? mensen. Dat gebeurt ja, de de zeg je nou, dat zeg je nou. De rechten, de, de rechten van de slachtoffers zijn de laatste jaren zeer ja, uitgebreid. Omdat ze twee, twee zinnen mogen uitspreken in de rechtszaal. Kom nou. Nee, nee, nee. Kom eens op. Uh, Het gaat erom, mogelijk... Risa, dat ze in zo'n rechtszaal. dat je daar dus gewoon in feite als slachtoffer. Wordt vogelvrij wordt verklaard. De daders worden in feite gesteund door de rechter Notabene. Omdat ze gefilmd ja, maar, zijn. Bij een, bij, ja, maar bij dat een is niet waar. Mishandeling. Is niet waar. De, de, de slachtoffers worden. Hun belangen worden behartigd door de officier van justitie. Maakt deel uit van het OM. Een zeer machtig orgaan. Die spreekt mede namens de slachtoffers. De verdediging. De raadsman spreekt namens. Zijn ja, maar dat vrienden, weet ik allemaal. wel. uiteindelijk, uiteindelijk beslist de rechter. Dus ja, maar jij zei net. In kou, ja, dat is gewoon niet waar. Nee, maar jij zei net dat als een, een, een, leek, een leek maar meer geïnformeerd erbij zou zitten... bij een dossier zou doorploeteren... wat hij niet be zal begrijpen vanwege de turbotaal... dan zal hij toch wel de straf begrijpen. Nou, dat kan ik je verzekeren. In dit geval kun je mij tien dossiers aanleveren... maar als er in staat van camerabeelden hebben de privacy geschonden... van de doodschoppers, van de kopschoppers... nou, dan, dan, dan gaat bij mij het licht uit. Ja, nou ja, goed. De, de, de, dat, is, dat is jouw standpunt. Wat ik, wat ik probeer naar voren te brengen... is dat de rechter rekening houdt met alle omstandigheden van het geval. En je kunt er één facet uitlichten en zeggen... ja, dat vind ik volstrekt een onrechter. En Je kunt natuurlijk ook discussiëren over de vraag... in hoeverre moet dan die verdachte gecompenseerd worden... voor die privacy schending nee. uh, Allemaal prima. Waar ik uh, uh, de aandacht voor vraag is dat een onafhankelijke rechter... ...alle belangen in ogenschouw neemt en uiteindelijk al die belangen afweegt... ...en één van die belangen, ja. dat, is de, dat zijn de belangen van de verdachte. En nou. daar kun je natuurlijk van alles van vinden, maar ook de belangen van de slachtoffers. Want ja. die, die koers hebben uh, toch behoorlijke straffen gekregen. Ja. Nou, jij, zal, dan... jij zal het te laag vinden. Ja, zeker. Er is nog een ander ja, punt. Zeker. Maar, een ander punt waar ik, ja. Nee, zeg. Ja, vertel. Of, nou ja, ik, wou nou ja ik, ik, ik denk tussen alles afwegend. Nee, juryrechtspraak is niet beter. Wel beter voor de advocatuur. Meer winst te behalen, meer vrijspraken. Ah, okay. ik, ik houd het voor uh, professionele rechters die daarvoor zijn opgeleid. En nogmaals, het is niet perfect. Uh, in Nederland zijn er nog meer uh, imperfecties in het systeem. Zoals nee, duidelijk. Dat de leiding okay. van het opstoringsonderzoek bij het OM en de politie ligt. Dat wij een dossier heeft aangeleverd. Ja. En de cliënt om met 2-0 achter staat als een zaak opstoringsonderzoek. Nee, kon... duidelijk. Richard, ja? dankjewel. Ja, wie... Ik laat nog even Dirk aan, aan het woord. Die is er ook nog. Uh, dankjewel, Richard van der Weide. Je bent tegenstander. Ik laat Dirk horen uit. Waar kom je vandaan, Dirk? Uit Groes. Groes, vertel. Groes. Ja, nou. Ja, luister. Ken je, de... je kent de zaak toch wel van OJ Simpson? Ja, ja, ja. Kom wij meteen. hè? Ja. Klopt. En vervolgens in de civiele zaak heeft hij een gigantische schadevergoeding gekregen. Maar dat bedalen. is in het racisme-debate getrokken destijds. En dat is ja. natuurlijk door, door oh, die door die man. Ja. Ja. Hoe voorkom die man. je dat? Nee. Hoe voorkom je dat? Nou, ik, ik vraag me af of je dat met een professionele rechter had kunnen voorkomen. Dat nou, vraag ik me af. Ik denk dat in Amerika het land is waar ontzettend veel um, uh, schuldig en onschuldig langs raciale grenzen is uitgesproken. Ja, daar moet je goed op letten trouwens, in de jury. Die zul je absoluut evenredig moeten vertegenwoordigen, want moet nou, die moet ja, inderdaad tien blanken over een zwarte overvallen. Maar dan nog. Ja, ja, maar dan nog? Nou goed, het ik is krijg, een punt van je dergelijk. Ik heb opeens allerlei, allerlei politieke standpunten van mensen, die gaan dat meewegen. Hmm. He, stel je bent Marokkaan, je komt voor een verschrikkelijk witte jury terecht. Ja. Je Hoe komt er... denk je dat dat gaat. Ja, en een witte rechter, dat zou, dat zou dan anders zijn. Derk, ik moet dat je stoppen. Is, oh ja, <laughs> ik moet je, je afremmen, Derk, want we moeten eruit en ik moet mijn uitluid nog doen. Ik wil u danken ook aan, aan de, de bellers die nog hangen voor het meedoen. Ja, Rebus twittert nog WNL eens. Discrepantie tussen IJs en fondsen is regelmatig onbegrijpelijk. Het lijkt of de officier en rechter anders dan recht, een ander recht gestudeerd hebben. U kunt meer tweets gewoon bekijken op hekje eens en hekje oneens, zoals Kingoaf en de broer van Nico. Er staan er vele leuke tussen. Dank voor het luisteren. Nu gaat kunststof Straks in ieder geval verder naar zeven met schrijver Stevo Akkerman. Ons theater gaat nu dicht. Volgens op Twitter.com apenstaartje Avondspits-WNL en apenstaartje Eertmans. Volgens ben ik morgen alweer terug vanaf half zeven met een nieuw half uurtje Stellingmakerij. Hele fijne avond. Graag tot morgen. Over het lezen van boeken wordt meer gelogen dan over seksuele prestaties. Voortaan kunt u nog meer opscheppen. Lees de hele wereld bij elkaar. 360 Magazine. Elke twee weken het beste uit de internationale pers. Nu vijf nummers voor maar 10 euro. Ga naar 360magazine.nl. Internationaal zaken doen. Stel, daar heb ik vragen over. Nou, dan kun je de Rabo Trade specialisten bellen. En wat doen die voor je? Nou, zij helpen je om samen handelsrisico's in kaart te brengen. Komen ze ook met oplossingen? Zeker. Het afdekken van debiteurenrisico's bijvoorbeeld. Voor als je de buitenlandse afnemer nog niet goed kent. En nog veel meer. Zoals? Weet je wat. Bel eens, eens. Thuis in Nederland, thuis in de wereld. Kijk op rabobank.nl slash trade. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Rabobank. Ik ben geboren tussen bossen en zand. Dat heb ik in Drenthe weer teruggevonden. En mijn werk hier kan ik helemaal zelf inrichten. Ideale combinatie. Ik ben John Smit, specialist ouderengeneeskunde. geneeskunde. Bekijk mijn filmpje op drenthe.nl slash proefwerken.